met het NOS-journaal. In de Servische hoofdstad Belgrado is een groot protest begonnen tegen de regering. Duizenden mensen zijn aanwezig en er worden honderdduizenden demonstranten verwacht. Zij eisen dat president Vucic verantwoordelijkheid neemt voor de dood van 15 mensen vorig jaar. Zij kwamen om toen een gebouw deels instortte. Die ramp kon gebeuren door wijdverbreide corruptie in Servië, vinden demonstranten.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 De landen die zich daarbij aansluiten moeten Oekraïne veiligheidsgaranties geven... bij een vrede of een wapenstilstand met Rusland, omdat Amerika dat niet wil doen. In Den Haag is een demonstratie tegen het geweld tegen de Alawitische gemeenschap in Syrië... korte tijd uit de hand gelopen. De demonstratie voor het internationaal strafhof mondde uit in een handgemeen... tussen betogers en tegenstanders van de bevolkingsgroep. De politie greep in om de rust te herstellen...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 Het weer, het is een graad of zeven, maar door de wind voelt het kouder aan. Vannacht komt het behoorlijk af tot lokaal min 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Oh, honey, honey You are my candy girl And you got me wanting you Honey Oh, sugar, sugar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 Just girl, I knew how sweet a kiss could be I know how sweet a kiss can be Like the summer sunshine, pour your sweetness over me Pour your sweetness over me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 I must follow him Ever since he touched my hand I...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 You say, I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 slash vakantieouders. Dus kinderhulpnl vakantieouders. Ja, en die kinderen zouden het onwijs leuk vinden om uh, hier in Zandvoort uh, te zijn. heb je de strand, de, de duinen en uh, ze kunnen van alles uh, gaan uh, ondernemen. Dus uh, meld je aan uh, bij Europa Kinderhulp. En geef je op voor uh, de komende tijd uh, om uh, ja, kinderen twee weken thuis uh, te ontvangen... en uiteraard uh, te vermaken. Dat ze een mooie vakantie hebben, toch Richard? Zeker, dat het heel goed is. Zeker, nou wij zo dadelijk het weerbericht. Eens even kijken of we de komende dagen ook uh, naar het strand uh, kunnen. Maar er is nog twee we ouwe, waaronder uh, wederom een single uit de jaren 60. De meeste muziek vanmiddag, de 60s. Hier zijn de tracks, Love is All Around. I feel it in my fingers, I feel it in my toes.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 Ja, de Cats trouwens, dat waren echt de eerste Volendammers ongeveer. Hè? Die heel uh, beroemd waren. Samen ja, met die, het rit, die hebben president. het op de kaart gezet, hè? Ja, ja. Dat ja. Volendam. Ja. Er zit wel heel veel talent, hoor. Want uh, ja, Nick en Simon zijn uit elkaar. Hè? Die zijn allebei solo uh, verder gegaan. En uh, Nick uh, die heeft uh, net een plaat met. Uh, uh, hoe heet ze ook weer? Uh, nou, een of andere dense uh, dishjockey's uh, heeft hij in het plaat meegemaakt. Maar een leuke single is dat.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 En we weten het allemaal, met het vliegtuig van L.A.L. wat ja, zo de gebouwen in de Bijlmer ingevlogen is en daar neergestort is. En toen kregen we, uiteindelijk kregen we ja, allerlei onderzoeken en toen liepen er allerlei mensen met witte pakken rond. En niemand wist waar ze mee bezig waren en waarvoor die mannen waren en wie dat waren.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 Er was ook een gerucht dat de ambassadeur van Israël... dus is nog gekker hoor. De ambassadeur van Israël zou in een geblindeerde limousine... Ge begeleid door motoren van de marechaussee ter plaatse zijn geweest... om de, de zwarte doos uh, te verdonkeren, manen. Uh, niets is minder waar. Dit is uh, een bezoek van onze bloedeigen koningin geweest. Aan de... oh. <laughs> maar als zulke...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 Het uh, ging allemaal wel goed, maar, maar woensdag kon je me wel opvegen, inderdaad. <lacht> nou, dat Indruk. Ik ook wel, ja. dat natuurlijk ook wel de magistraal. En heb je wat gevonden? Ja, ja. het eerste is als je daar aankomt.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 Ja, uh, Botresten of zo? Ja, resten. Een, een, ik heb een, een hoofdhuid met haar gevonden. En een voet. En een gebalde vuist met onderarm. Oh. Uh, ja, lekker is het niet. Maar tegelijkertijd is het ook zo afstandelijk en zo. Het ja. is geen heel slachtoffer. Waar ja. Je, ja. Nou, dan, als de RIT dat gezien had. Dan moesten zo'n oranje red Moesten dat oh ja. lichaamsdeel opleggen. Op en dan even naar een tent brengen. En dan uh, en moesten allemaal even van die heuvel af. Want dan werd het met een hijskraan. Wat betonblokken opzij geschoven.